Haiti heeft nog maar 2% ontvangen van de miljardenhulp die was toegezegd na de verwoestende aardbeving van januari. Volgens de Haitiaanse gezant bij de VN is de wederopbouw daardoor nog niet van de grond gekomen. Ook zegt ze dat de Haitiaanse overheid nog niet in staat is de hulp te coördineren. Groot-Brittannië weigert een Indiaans sportteam uit de Verenigde Staten de toegang tot het land. Het team heeft uit principe geen Amerikaans paspoort. Het heeft alleen documenten die zijn uitgegeven door de Iroquois-stam. Die documenten worden door andere landen niet erkend. De Iroquezen willen dat Manchester voor het wereldkampioenschap iacross Lacrosse, een balsport die mede door Iro, eh, Iroquezen is bedacht. Diego Maradona blijft als het aan de Argentijnse voetbalbond ligt, bondscoach tot en met het volgende WK in Brazilië. Volgende week zal het voorstel worden besproken. Of Maradona erop ingaat is nog niet zeker. Naar thuiskomst heeft hij nog maar weinig van zich laten horen. Argentinië werd in de kwartfinale met 4-0 verslagen door Duitsland. Het weer nog. Overdag wisselen bewolkt en hier en daar een bui. Vrij veel wind en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Come kind of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 Gaan ze? Ja, ja. Ik heb geen idee, want het is niet... Ze uh, ja. zijn heel handig bezig. Ja, even, dat, even. He, dat, dat heet andersom. Ja, ja andersom. moet Redma. Nou, wat goed zeggen. Hey. Ja, ja, ja dat, had dat het loopt. opgezocht, zeker. Ja. Ja. Dankjewel. dat je mij dat briefje kunt ja. geven. Nu ja. is alles andersom. Ze dus praten andersom en ze lopen andersom. Okay. Uh, hoe moet ik het me voorstellen? Wat, wat gebeurt er? Als kind kom ik daar.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 op de hoop dat het dat, dat dat wordt. Ze waren wel, ja, noem je dat, wel heel enthousiast. Ja, enthousiast. Ze ja. hebben ruimte over. Want ja. het lijkt me zo, zo klein, dat Zandvoortsmuseum. Ze hebben boven nog een kleine zaal. Die helemaal verduisterd is al. Ja. Dus wij hoeven dan zelfs om te verduisteren. Ja. ja. ja, ja en, en er is net een noodtrap aangebracht ook. Dus iedereen kan daar ook veilig weg. Dus we zijn heel benieuwd.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 ja, je, je zou de Bomschuitenclub ook nog kunnen vragen om decors te maken en dat soort dingen meer. Ja, dan passen ja, we echt he? in het Zandvoortsmuseum. Ja, in de ja, bij deze bomschuiterclub, wij houden ons aanbevolen. Het Dat <laughs> zijn de, de knutselaars die ja, dat klopt. soort dingen maken. Ja, klopt. Die het leuk ja. vinden ja. ook, ja. Ja. Dus ja, wij vinden het een heel leuk iets en we hopen echt dat het van de grond komt. Want we willen het net zo laagdrempelig houden ja, als rekening. Ja. Ja, dat je 50 cent of een euro per voorstelling, dat ieder kind daar naartoe kan.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 Ja, ja, het kan natura natura 2000 gebieden, ja, het kan ik. natuurwater zijn. Ja. Soms zijn die, is natuur en recreatie niet uh, goed met elkaar te combineren. Ja. meestal niet. Nee, in principe nou, in Natura 2000 we... gebieden wijzen we geen uh, zwemwater aan om die nee. reden. Nee, want er is natuurlijk binnen die waterleidingduin een hele hoop water waar jullie je niet mee bemoeien waarschijnlijk. Nee, want dat is ook natuurlijk drinkwater. Uh, ja, dat mag sowieso wel beetje dus <laughs> worden. Maar, uh... En als je nou erin springt, dan gaat drinken. <laughs> ja, ja. dat mag het wel, hè. <laughs>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 ja, 121 122 plekken waar het over het algemeen vrij goed is. Ja. Op het moment gelden er een paar, met name blauwalgen, waarschuwingen en negatieve adviezen. Ja. Maar hier in de buurt is al het zwemwater helemaal goed. Dus nou, iedereen kan gewoon mogen we. Nee. <laughs> Springen. Nee, ja, dat al die ik, plekken die dat wij niet controleren, het niet doen. is het voor eigen ja. risico? Nee, dan heb je overstortel, of uh, scheepvaart, of uh, gevaarlijke ja. onderwaterbodem. Dat is trouwens ook ja. nog waar de provincie op controleert. Op, uh, uh, die controleren wel zelf. Of de veiligheid. Dus zijn er diepe kuilen of uh, ja. scherpe voorwerpen, dat soort zaken? Ja, winkel, winkel, winkelwagentjes. Winkelwagentjes, ja. ja, je moet er niet aan denken dat je van een brug op, uh, afspringt en zo bovenop een winkelwagentje. Ja, dus uh, ja. Vandaar dat, dat je in het Spaarnen en zo, dat soort zaken, beter maar niet. De, de grote wateren, Noordzeekanaal, Leidse vaart, Spaarnen, noord hollandskanaal uh, niet, die, die druk bevaren worden, daar, uh, daar wordt is het zo afgeraden, afgeraden niet om ja. te gaan zwemmen. Eigenlijk mag het daar zelfs niet. Nee, het okay. is gevaarlijk, het is hartstikke ja. Waar we hier op duiden zijn echt de meertjes, vennetjes, nou ja. Het strand. Het strand. Ja. Uit. ja, en er wordt wel, uh, bijvoorbeeld rondom Haarlem wordt er, wordt er gekeken of bijvoorbeeld bij de molenplas, of dat een officiële ja. zwemlocatie kan worden, wordt dan ja. ook uh, veilig ingericht en de waterkwaliteit wordt gemeten gedurende een, een periode van uh, ja, hoe is de waterkwaliteit daar en kunnen we dat zwemwaterkwaliteit krijgen.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 en die nummers staan ook op de informatieborden bij alle zwemblokaartjes bij ja. de strandopgangen. En, en de website: wwwnoord vanzelf hollandnl Daar kun je ook die telefoonnummers in, in ja, Al ja, die zeker. informatie. Ja, ja. zeker. Ja. Dat, is, dat is het mooiste.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 wat er allemaal gebeurd is de laatste maanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang, eff, hoe lang, hoeveel jaar ervaring hebben jullie eigenlijk al op het strand? Ik, ikzelf, ik ben Maarten Keisler. Ja. Ik werk uh, 32 jaar op het strand. En bij de Koerraad werk ik 22 jaar op het strand. Ja. Dus er zit een eeuw, ruim een half eeuw ervaring in. Ervaringen, ja, bij elkaar. ervaringen ja. Ja. Ja. ja. Dus we kennen wel de klap van de zweep.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 Omhoog via de Strandpachtersvereniging. Daar hebben we met z'n allen op, in, uh, op ingespeeld. Iedereen kon zich inschrijven en uiteindelijk bleef er maar vier over. Ja. Waaronder wij. Uh, Sloot, uh, Maritiem. En later is. Uh, Talassa, dus Talassa, Talassa erbij. De vijfde ja. erbij gekomen. Ja. Ja. En de zeilvereniging dan? Die heeft ook veel ja. een jaar, dus. Uh, ...toestemming gekregen om ook vast te bouwen. Maar de pilot zou dus over met vijf paviljoens gaan. Ja. Het is uiteindelijk één geworden. Maar waarom zijn jullie niet meteen meegegaan? Dat is procedureel geweest. Op het moment dat wij onze vergunning zouden krijgen... ...werd die van Take 5 destijds zeg maar, vernietigd door de rechter. En toen zijn we een beetje in de wachtkamer gezet. Hmm. En afgelopen januari 2009 kwam dus in zicht dat het bestemmingsplan gewijzigd zou worden.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 Met die samenwerking en met. Uh, ja, gebouwen. nu jullie het daarover hebben. Uh, even, welk nummer is. praten we over voor mensen die het niet 2020. weten. Nou, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, maar welk nummer strand.? Nummer 23. Nummer 23, 23, 23. dus Noord ja, ja. praten we over. Ja. Ja. Dan kom ik de strandafgang bij 23 af. Wat zie ik? Ja, iets. Uh, wat moet je zeggen? Ja, een weet... futuristisch pand. Maar toch echt een strandpaviljoen. Ja. Hout, glas. En, uh, ja. Mooi blauw. Mooi blauw, blauw donkerblauw. Ja. Ja. Voor naar voren. En het idee van de architect was, en daar konden we ons helemaal in vinden, van buiten volledig blauw, van binnen volledig wit. En we hebben al, al jaren blauw-wit als, uh, ja, als kleurstelling. Ken, ja. Ja. En het is toch wel heel leuk om te horen van alle vaste gasten die weer komen. Goh, jullie hebben de sfeer blijft, behouden. Blijft, ja. Ja. Het blijft een strandpaviljoen. Dit is een strandpaviljoen. Wat zijn de eisen van uh, Rijkswaterstaat en anderen geweest?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 Maar we gaan hem krijgen. De... Ja, het gaat ooit een keer gebeuren. Hij gaat er onderdoor. Oh, dat, gaat onder dat, onder ja, zeker op ons punt. Zijn. Maar uh, we hebben er alle vertrouwen in. En, uh, ja, ja en... dan zie je wat palen staan misschien. Het baat zal ook omhoog gestuurd worden, denk ik. Ja. Ja, ja, Omdat er precies. een zandlaag onder ligt. Maar hoe dat uitgepakt ja. hebben we al het vertrouwen in. Ja. Maar we zien een strandpaviljoen. Ja, we liggen komen, in het, het zand helemaal. Je ziet echt een strandpaviljoen. Hout. Hout.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 Dat uiteindelijk wel in jullie helemaal benut we hebben het niet helemaal benut we hebben gezegd we blijven er iets onder want uh, meer hebben we niet nodig ja. maar we zouden het wel kunnen gebruiken achteraf ja. ja. we hebben ah, ja. op aanraden van de gemeente een extra gebouw neergezet met toiletten en voorraad uh,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 Nou, echt, als er geen personeel, als er geen personeel bediend worden, ja. zou het mogen, ja. ja, ja, okay. ja. Nee, je zei sigarenkamer, toch? Ja, of ja. We geven er maar een uh, draai aan, want als je herenkamer zegt, zijn de vrouwen natuurlijk weer op hun... Ja, dat is wat voor jou, Tom. Ja, jij mag er rustig een sigaretje, oh, een sigaretje, een sigaretje, waar kun Nee, als ja. in geen personeel dus in de, de ruimte is, dan mag ja. je er ja. ja. Maar even wat anders, je had het net over een geluiddichte muur, tussen, want, ja, want, want tussen uh, de herenkamer... Ja. Die kunnen binnen een minuut plaatsen of weggaan in het restaurant. Maar hoe is het met de geluiddichtheid naar buiten toe? Goed. Ja? Helemaal goed. Het uh, was een van de eisen van de gemeente. Dat we volledig aan het bouwbesluit uh, moesten voldoen. Dus we hebben een uh, compleet geïsoleerd dak. Dubbel, uh, dubbel glas uh, schuifbuien. Ja. Waardoor we... Ja, uh, we zijn natuurlijk zelf ook niet van, uh, van te veel herrie. Want, nee. uh, yeah, dat, uh, we zijn wel jong, maar... Uh, ja, het restaurant is toch ons, uh, onze hoofdbusiness. Ja. Het uh, ja. ja, moet, moet niet zijn dat het geluid van een feestzaal boven, uh, boven het eten het uitkomt. En ook dat niet zou, boven het geluid van de branding. Nee. Ja. Nee. Nou, dat is dan anders. Maar ze moeten er in het restaurant geen last van hebben. Nee. Dat zou heb. mijn volgende vraag ook zijn. Hoe zou je een nautiek omschrijven als, als wat voor activiteiten, wat voor soort gelegenheid is een nautiek?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 feesttenten zijn dat? Ja, we hebben natuurlijk ons feesten van grote bedrijven, 500, 600 man. Maar dat, dan, uh, dat is dan niet uh, zoals in Bloemenau met heel veel geluid, Harry. Uh, ja, ja. maar gewoon meer de, de bedrijfsfeesten. Ja. Ja. Even ja. Een, een heel andere vraag. Uh, dit is natuurlijk een gigantische investering geweest. Ja. Maar jullie hoeven niet meer op- en af te breken. Hoeveel kostte dat per jaar? Het op- en afbreken.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 Dus dat is wel een uh, gewin voor ons. Ja. Ja. Anderzijds hebben we ook uh, minder vrije tijd nu. Dat is waar. <laughs> Vroeger keek je uit naar het eind van het seizoen. En nu uh, is er geen eind meer. Of zijn ja, we nu zelfs alweer kerstborrels aan het bespreken? Uh, ja, hoe, hoe gaan de wintermaanden eruit zien bij Club uh, We gaan, wat uh, het restaurant ook, we, we gaan echt... Seizoensgebonden gerechten op elkaar te zetten. Dus wild, wildseizoen, wild. Seizoen wild. En, uh, dus we gaan in de winter nog meer aandacht aan, aan de specialiteit te geven. Ja, we hebben ook aanvraag voor bruiloften in de winter... ...en, en uh, de recepties ja. en de feesten. Ja, ja, ja. En dat bij elkaar... Uh... Ja, ik, ik persoonlijk heb er alle vertrouwen in. Jullie dat zijn dat ook dat... een, een, een, een trouwlocatie ja. hè? Ja. Ja. Ja. ja, dat waren we vroeger ook al. Maar toen moesten we het hele paviljoen echt verbouwen... ...om uh, aan de eisen van de gemeente te voldoen... En uh, nu hebben we dat dus in de aparte uh, trouwzaal, feestzaal, moet ik zeggen. En dat is voor ons veel makkelijker. Dus, ja, we, we kunnen ook, binnenkort ook met de van gewoon al doordraaien als er feesten zijn. Hm? Ja. Zijn, uh, zijn wij Zandvoorters ook doelgroep Swinters ja, voor jullie? Iedereen is van harte welkom. Ja, nee, ja. dat ja. begrijp ik. Er komen ik. ook heel veel Zandvoorters. Tuurlijk zijn de Zandforters ook de doelgroep. Die, die komen ook in grote getalen. Ja, ook Zandvoorters ja. willen Swinters een hapje eten. Ja. Uh, ja. Zeker het weekend uh, ja. uit eten ja. of, of wat dan ook. Ja.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 Zeker ja. doen. Kom gerust, u is van harte welkom. We wensen jullie nog een uh, heel goed seizoen. Dank Ook wel. Hartelijk ja, Heel lang seizoen. Ja. Spannend. spreek <laughs> jullie eigenlijk vuurwerk af ja. van is er nu? Uh, we, we, zijn nog niet, we weten nog niet precies wat we gaan doen. We gaan in ieder geval met de kerst één dag open. En wat we met de auto nu gaan doen, dat, dat is weten nog, we nog even een vraag. Ja. Ja. We ja. nog een sluitingstijd van 12 uur. Net als, als alle anderen. Mm -hmm. en, uh, ja. Dus even kijken of we daar. Uh, daar zit mogelijk krijgen. wat rek in. Ja, ja, ja, ja. Als de verkiezingsbeloftes weet, nagekomen worden wel. Ja, wel uh, ik weet niet hoe het de afgelopen winter is gegaan met Take 5. Of die open geweest zijn met Oud en Nieuw. Maar idee. het is nog even, we moeten ja. even bespreken of die ja. avond open zijn. Dus even koffie thee ja. kijken nog. Ja. Nogmaals veel succes. Dank u wel. En bedankt Dank voor wel. jullie komst. Okay. Ja bedankt. Ritme van ZFM. Via de kabel op.